van rusthuis Clivia was dat er altijd wel iets te beleven viel. En als het in het rusthuis kalm was dan gebeurde er daar buiten wel iets waar wij bij betrokken ruiken. Neem nou die keer dat opa een vreemde manoeuvre met de brommer maken moest en zomaar een souvenirwinkel binnenreed. <tied> briefkaartje kopen voor thuis. Ja, ik moest plotseling uitwijken voor een kwartier. Oh. Moest je uitweken voor een kwartier? Ja, ja. Ja, dat deed uh, plotseling mijnheer zijn kwartier met zijn auto open. En toen moest ik uh, plotseling uitwijken. Ja, ja, ja, ja, nou. Vijf molens, u bent getuige, buurvrouw, Vijf molens en een Dallas blauw bord. Ja, het was, uh... Dat is proberen, hè. Ja, dat is proberen. Ja, ja, Ik moet plotseling uitwerken, En voordat ik het weet, het ging vanzelf staan hier in de winkel, Als het nodig is, roep ik u erbij als getuigen, buurvrouw. Nou, we zullen de schade maar eens eventjes opnemen, hè, vader? Dat is dan uh, vijf molens, vijf mils, aan een bord en... Hé, hey, waar is die al gebleven? Die is er vandoor. Ook dat nog? Ja, ja, kijk, kijk, kijk, dat is ongeluk, die, die zo ongeluk mm hier. -hmm. Ik zwink zo, ik vind mezelf, ik yeah. zwink zo de stoep op. Vijf molens naar de mieterij. Ja. En een delfts blauw bord. En de Amerikaan is hem gesmeerd. Nou, opa, wat dacht je er eigenlijk zelf van? Yeah. Hm? <eri -tops> yeah. Yeah. <pi -tops> ja. Opa, luister nou eens. U bent toch verzekerd, dat moet de verzekering ja toch betalen? Nee. Nee, dat is het hem juist. Ik zit tijdelijk zonder verzekering. Dat kan niet. U hebt nog een plaatje op de brommer? Nee. Tijdelijk had ik geen plaatje. En ook geen verzekeringsbewijs? Nee, nee, nee dat was iets mee. Dat moest ik opsturen. Ja, maar u, u mag toch niet rijden zonder plaatje? Nee. Feitelijk niet, nee. Feitelijk mocht ik niet rijden, nee. Nee. En u hebt toch gereden, ja. Oh, oh, opa, en uitgerekend moet er dit gebeuren. Ja, ik dacht even naar de voor dacht ik. Dan ga ik waard, dacht ik. En uitgerekend doet die keel de portier van zijn auto open. En ik zwink, ik zwink zo, zo zwink ik, zo de stoep op. En voordat ik weet, zaak. in je molentjes daar. Ja. Ik, nou, vijf molentjes en een bord. Dat kan toch nooit 200 gulden kosten? Nee. Nee, maar ze zegt dat ik die Amerikanen heb gestuurd die er net zonder te kopen. Wat? Nee, ja, ja, ze zegt uh, dat ik meteen moet betalen. Maar ja, ik, ik, ik, ik had het niet, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, u moet die dame maar eens naar mij toesturen, opa. Ja, ja dat heb ik gedaan. Ik heb gezegd uh, dat, uh, dat ze hier naartoe moest komen. Ik heb uw adres opgegeven. Ja, stel je voor... 200 gulden. Ga weg met dat ding hier, je. Hé? Wie is dat? Je wil dat vieze ding hier niet in de huiskamer hebben. Dat is geen vies ding. Dat is een apenschedel. Ja, hij is 3000 jaar oud en hij heeft hem te leen. Wie leent er nou zoiets? Een apendoodskop? Waar? Ik bestudeer het. Het is voor de wetenschap. Yes. Het is ontzettend belangrijk. Want kijk, als ik Ga hier. Ga weg! Hé. Hey. Wat is dat nou? Nee. Er is een tand uit. Er mist een tand. Nou, je hoeft mij niet zo aan te kijken. Ik heb hem niet. Zet nou? Dan moet hij op de grond liggen. Nou, opa, ik zal wel eens rustig met die mevrouw praten als ze nee. komt. Ja, ze zegt, als ik niet betaal, zegt ze, als ik niet betaal, zegt ze de gaten naar de politie. Want ze hebben getuigen, een buurvrouw, die het heeft gezien, zegt ze. Nou, dan moet ze maar naar de politie gaan. Nee, nee, dat wil ik niet, zeg. Nee, dan betaal ik meteen voor alles. Nee, niet de politie, want die, dan weten ze meteen dat ik zonder plaatje reed. Nee, nou politie, ja, we laten we, we, we de nou de maar de eerst eens zien wat ze zegt als ze komt. heggen. Dan jullie de hele boel, zetten hier te schudden en te schuimen... ...en allemaal om die ontzettende vervelende vieze oude hapentand. Ja, en de politie vraagt meteen altijd van alles. En dat wil ik niet, hoor. Daar ben ik nou te oud voor. Nou, ik zal wel eens met haar praten, hoor. Ja, ja, ja. ja. ja. Ja, nou, maar ik weet het zeker. Eén ding weet ik zeker. Ze praten ondersteboven. Je hebt van die mensen die praten je altijd ondersteboven. Dat deze mij ook. Ha? dit. Oh, nee. Het is een vingerhoed. Ja. ja, fijn. Mijn vingerhoed, die was ik kwijt. Bedankt. Die tante is nergens te vinden. Hij zal toch niet met de ontbijtbordjes meegegaan zijn? Ja, hoor eens. Ontbijtbordjes, daar weet ik niks van. Gaat u wel weg, opa? Ja. Ja, stap zoeken. Gerrit komt zo, die zijn boodschappen doen. Ja, nou ja, stap toch maar eens op. Ja. Nou, kom best in noord Europa, maakt u zich maar geen zorgen, nee, hoor. Nee, bedankt, bedankt. Ja. Ter neergeslagen verliet opa het huis. Hij was de deur nog niet uit of daar kwam BB binnen. Maar niet kaalhoofdig zoals wij hem kenden. Nee, met weelderig zwart haar. <laughs> Jet had een pruik voor hem gemaakt. Nou ja... Nee, niet te geloven. Mm, het is een pruik. Ja, dat zien we. Nee, dat zie je juist niet. Het is niet te zien. Goed, hè? Staat één hè? Ik heb tegen Jet gezegd, je moet een pruik maken met golvend zwart haar. Want zo was mijn eigen haar vroeger. Precies zo zag ik er vroeger uit. Daarom is het zo natuurlijk. Je ziet er helemaal niks van, hè? Ik zie het heel goed. Ach, ja, als je het weet, maar een vreemde ziet het niet. Ik ben sprakeloos. Houdt u voortaan altijd op? Ja. Ook s'nachts? Dat gaat u niet staan wat ik er s'nachts mee doe. Nou, ik geloof dat ik alles heb: appels, meel, krenten en een aagste slagroom. En ik ben opa net tegengekomen, die heeft een ongeluk gehad. En die moet heel veel geld betalen en dat heeft hij niet. Huh? Hé? Nee. <lacht> Het is niet <lacht> waar. vind je nog, hè? <lacht> Nou, is dat nog zo om te lachen? Ik vind er helemaal niks lachwerkend aan. Het is heel gewoon zoals ik er vroeger uitzag. Mijn hele leven heb ik er zo uit nou, oh, kijk er dan. En hey, je houdt op met lachen, ik sla je. Nou, zit. Nee hoor, echt, ik vind dat u er beeldig uitziet. Ja. Echt aantrekkelijk. Ja, dat, dat, dat vind ik ook. Er moesten meer en meer fouten gedraaid worden. Maar het maakte alle verschil. Ja. Terwijl het nieuwe haar van Boordevol nog voordanig wat deining zorgde, ging plotseling de bel. De eigenaresse van de souvenirwinkel kwam verhaal halen. Ik ben juffrouw Blitz. Ik zou graag de z'n willen spreken. Ik ga niet zeggen dat het een druik is, hoor. Nee, ja, is best geen Ja, vrouw Blitz. Komt u binnen, dit was? Die? Ja, dit is deze hier, en dit scherm, deze oh, de ingenieur, dit is scherm, dit is meneer. Hoor de vogeltje niet o, even. Hè? En genaamd. Graag, eh? jij heel even dan. Dank u. Zo. Is die al niet? Opa? Nee, maar u kunt wel even met mij bespreken mooie Je probeert. Nou. Oh, nou ja. Ik um... Ik heb dan die souvenirwinkel, hè, in de Kerkstraat. U weet wel, uh, uh, Dols en mild en delftsbloem en, Delft's en kloms en zo. Ah, u begrijpt het wel, hè? Ja. En er komen altijd heel veel toeristen. Op het ogenblik nog niet, hoor. Het is nog een beetje slap. Maar ja, het is ook nog niet echt het seizoen, hè. Het is een pas pas maart. Oh, ja, die winkel, die ken ik wel. Daar kom ik wel eens lang. Geen mooie zaak. Ja, vind u niet? Oh, ik, ik, ik heb zulke schattige dingetjes. Mm -hmm. Ja, maar je kan het meemaken, hoor, met die Amerikanen. Oh, <laughs> Laatst was er een, die stond zo met zijn filmkemeer uit te zwaaien. Ha? En een ene zwiep hij met de kemeer aan de hele plank schoon. Zeven Delfts blauwe klompen hadden kapot. Zo gaat dat dan, hè? Ja, en dan gaan ze de winkel uit en dan sta je dan... dan ben je altijd weer een zwakke, alleenstaande vrouw. Ja, en uh, opa heeft dus bij u een paar kleinigheden omver gereden. Omver gereden? <laughs> nou, kijk, ja. Ik uh, sta juist te praten met een Amerikaan... over een kostbare uh, klederdrachtenpop, zo van 400 gulden, weet u wel. En hij zal net die pop kopen. En wat komt er met een ratgang mijn zaak binnenrijden, zo? Van vrum! Een brommer. Nou, u weer? Een brommer! En die rompt zo mee in de Met vijf molens en een dermsblauw bord. Nou ja, en ik was nog niet eens bekommerd van de schrik. Of die Amerikaan had hem al gepiept met de pop. Nou, yes. flinke schadevergoeding laten betalen. Maar ja, wordt je yeah. oh, nee. oh, ja. ja, oh, een paar ja. kleine benen. Met een brommer, een zaak Nou ja, huh, ik zou hem laten betalen. Natuurlijk, een kleinigheidje moet hij vergoeden. Mm. <laughs> nou ja, precies zo denk ik er ook over, hoor. Nee, ik ben veel te goedhartig om hem alles te laten betalen. Wel nee, zo ben ik niet. En dan zo'n arme oude man. Ik zou niet eens op mijn hart kunnen verkrijgen. Wel nee. En daarom zeg ik tegen hem, ik zeg beste Man, jij hoeft niet de hele schade van 400 gulden te betalen. Jij betaalt de helft. 200 gulden, daar doe ik het voor. 200 uh, gulden? Mm -hmm. Voor een paar persmolentjes? Dat vind ik afperserij, weet je dat? Nou, we hoeft helemaal geen medelijden te hebben met die oude man. Maar hij is namelijk vroeger in... Mm -hmm, meneer Boordeval. denk o, oh, je haar. O, oh, meneer, zijn haar zit juist zo keurig. Ik zit er de hele tijd aan te kijken. Ik denk de hele tijd aan meneer Bordeval... Wat hebt u een prachtig haar. Mm -hmm. Werkelijk schitterend. Mm -hmm. Ja, dat zeggen wij ook dagelijks. Wat heeft hij toch een mooi haar. Ja, we zijn erg trots op een buurman met zulke haar. Uh, Juffrouw Blitz, ik vind 200 gulden te veel voor een paar in een bord. Ja, kijk. Ik kan ook nog naar de politie gaan. Want ik heb een getuige. En die man die bromde zonder vergunning. Want die had geen plaatje op zijn brommer. En dat is strafbaar. Oh, en daar worden we nou van gaan profiteren, hè? Dat hij geen plaatje had. Weet u wat ik dat vind? Ontzettend vals. Wat? Oh, ja. Nee, de dik van de molen. Geen verzekering. Nou ja, dat zou ik aan de politie mededelen. Nee, Borreval, er zit een heel klein lokje van uw haar Oh prachtig haar. Eh, Juffrouw Blitsch, wat zou u ervan zeggen als ik vanmiddag eens naar u toe kwam? Hè, dan kunnen wij wat rustiger spreken. Vindt u dat, dat ook niet beter? Ja, ja, ja, ja. ja. Dat lijkt mij nou ook beter. Ja, brengt u dan wel meteen het geld mee, hè? Want ik moet het in ieder geval vandaag nog hebben. Dat begrijpt u wel, hè? Dag, meneer Bordevolk. Dag, mevrouw Brits. Ik kom ook beslist als gauw bij u langs. Ja, ja, doet u dat, meneer Bordevolk. Zou ik rustige gezellig vinden. Dag, zuster Ja, Tot vanmiddag dan, hè? Ik ga even naar de kelder. Als jullie die dat christelijke zielen. Is dat schrikken? Ja, het is hier roazen geblazen. Deze juf verzamelt apenkoppen. Kijk maar huh? uit. Oh. oh. Ik zal hem even een uitlaten. Dat apenkoppen. Nee, terug. Dit is daar. lief hoort. Van dat. Dat is toch. Dat is het wat een aardige vrouw hè, en zo flink. Ja, bijzonder uh, flink ja. Het moet toch wel een reuszaak zijn, zo'n souvenirswinkel. De hele zomer maar steeds de charmantste toeristen... om je in die molentjes kopen en dals en kloms en alles. Mm, ze moet wel heel veel geld verdienen... En, en, en toch 200 gulden wil nemen van opa. Ja, natuurlijk groot gelijk. Als ik op vanmiddag naar de toe ga, dan zal ik het er nog wel eens vertellen. O oh ja, nou, als u durft te zeggen dat opa vroeger inbreken geweest is... dan zeg ik het onmiddellijk van uw pruik. Nou, doet u dat nou niet? Eén woord en ze krijgt het te horen van die pruik. Nou goed, ik zeg niks, helemaal niks. Maar uh, ze vond het mooi, hè, een pruik. Alle bewoners van het rusthuis trachten opa te helpen het geld bij elkaar te brengen. We legden hutje bij mutje, maar kwamen niet verder dan 75 gulden. Met lood in de schoen doog ik naar de souvenirwinkel. Daar trof ik zowaar Boordevol. Oh, meneer Boordevol ben u? Ja, ja. Dat is de zuster? Oh, waar is ze? Ze is even naar boven. Moetjes hadden die draaien, zegt ze. Oh, nou, dan, uh, dan ga ik maar weer. Dan kom ik wel weer terug als ze alleen is, hè? Oh, nee, zuster, wacht u nog eventjes. Als u nog straks met haar praat, als vrouw tegen vrouw gaat... ...wilt u dan ja. vooral niks zeggen van... Uh, van u haar? Hmm. Nee, ik zwijg als het graf. Behalve als u één uh, lelijk woord zegt over opa, hè? Nee, Want, begrijpt u dat dan? zal ik niet doen, beslist niet. En, zuster, vindt u hem niet ontzettend aardig. Ja, nou, ja, ik ken haar eigenlijk nauwelijks... Niet. Ik zou zo graag eens met haar uit willen, hè? Met het bioscoop, of zo. Nou ja, dat weet ik juist niet. Wat kun je nou nog meer doen? Nou, ik zou misschien eens een keertje met haar kunnen gaan eten. Ik kom zo, wacht u nog één ogenblikje. Oh, haast u maar niet, juffrouw Blitz. Dat zal ze enig vinden, eten in een restaurant. Oh, de zilveren kroon bijvoorbeeld, ja. ja maar dat is ontzettend duur. Ja, ik vind als u doet, moet u het goed doen, hoor. Ah, ja, een dinertje kost dan s'avonds wel eventjes vijftien gulden, pp. En, en smiddags zijn lunch. Kost ook nog 12 gulden. Ook nog een rip uit je lijf. Nou, dan gaat u met haar lunchen. Hè? Nou, ik moet nou even naar de groenteman en kom ik straks nog wel weer even kijken. Uh, hebt u lang werk met haar? Blijft u hier lang hangen? Inviteer haar en dan ga ik weg. Nou, oh, goed. Mooi hoor. Tot ziens. Hè? Ja, zuster. Was het een klant? Nee, het was zuster Clivia. Oh. Ze is even naar de groenteman. Ze komt daar weer terug. Oh vanwege ja, die affaire met die oude heren. Ja, ja wou ik u eens vragen, meneer Borevol, hoe denkt u daar nou eigenlijk over? Is het verder wel een fatsoenlijke man, die Al? No, dat... Dat gaat vrij aardig. Oh ja, ik wil ze natuurlijk niet de hele schade laten betalen. Nee, daarvoor ben ik trouwens veel te goeie van aard, hoor. Maar ja, kijk, ik, uh, ik moet er toch iets voor vragen. Ik kan dit zomaar niet over mijn kant laten gaan. Maar ik zal ze niet het vuil over de oren trekken, zo ben ik niet. Tuurlijk, wil. die groot gelijk. En kijk, kijk, meneer Borefo. Dit is het. Vindt u dat nou niet ja, snoezig? kijk, kijk, kijk, dit kan draaien. En ja. dezelfde prijs, 7,5 euro. Oh, oh zo voordelig. Dat, ja. dat neem ik. Ja? ja, dat neem ik, absoluut. Ik zal u meteen betalen. u alsjeblieft, drie Dank u zeer. Zo, dank u. En uh, je Blit, ik, uh, ik had u zo graag als ik iets vragen. Zeker, vraagt u mij. Kijk, eh, u bent altijd zo alleen in de winkel, hè? Mm -hmm. En eh, nu had ik zo gedacht eh, of ik u zou mogen verzoeken om eens met mij te gaan eten. In de stad, in een restaurant. Ik dacht aan de zilveren kroon. Oh, oh, met u gaan eten in de stad? Maar meneer Boris, wat zou ik reuze gezellig vinden. Ja, op een avondje dan zo na zessen, hè? Oh, zou het niet om 1 uur eens kunnen, smiddags, lunch? Nee, nee, dat kan niet. Overdag zit ik vast, hè, met de zaak. Oh ja, maar smiddags is het eten daar veel uh, beter en uh, je kunt van het uitzicht genieten. Ja, ja, maar uh, overdag kan ik nu eenmaal niet, hè? Ach, Ach, heen uh, bent u nog. Oh, brood, zuster, dan ga ik maar weer. Nee, zuster, ik ben zo weg. Komt u even binnen, want ik heb een voorstel te doen. E moet je eens even luisteren. Juffrouw Blitz hier gaat morgen met mij in stap eten. In een restaurant, ja, en een heel duur restaurant. Maar, nee, heeft ze wel iemand nodig die van twaalf tot twee op de winkel Hé, hé, hé, wacht eens even. Oh, maar dat zal ik met plezier doen hoor, dat komt in orde. Nou, nou nee, maar dat kan ik ja. toch zo niet aannemen van een vreemde. En, en bovendien... Nou ja, het is toch enig om eens een kind in een restaurant te gaan eten. <laughs> en u zit hier altijd zo vast, hè, en ik zal het echt <laughs> heel goed doen hoor. Ja, dat is ook wel zo, hè. En veel klanten zijn dat natuurlijk vanzelf niet, hè, op dit ogenblik. Dus wat dat betreft... Nou, zo, dat is er voor elkaar. Morgen zie ik om twaalf uur bij de kroon. Ik zal een zeug met erop. Dat ah. je blijft. Dat zeg hij. Nou ja, Wat dat me, hè? <laughs> Nou ja, maar ik weet toch niet of ik dat wel doe. kan. is dat nog wel verstandig zo? midden op de dag Hey, kijk nou, nu laat hij zijn molentje nog staan. Oh, dat zal ik wel uh, voor hem meenemen. Hij is was wel een galante man, hè? Zo keurig is hij en zo aardig en als is er dat haar... Wat prachtige haar. Uh, ja, ja, dat zeggen mm. wij ook altijd, hè. Mm. Nou, dat is dus uh, in orde. Ik kom hier morgen oppassen, hè. En dan wilde ik nu graag even die kwestie met opa, met uw regio. Oh, ja, ja, ja. Nou, kijk. Ik heb net gehoord dat dat een heel fatsoenlijke overheer is. En daarom zal ik het heel schappelijk met u maken. Nee, u maar niet bang, hoor. Ik ben echt niet onredelijk. Hm, vooral omdat u zo vriendelijk bent om morgen op de winkel te passen. Daarom vraag ik u maar heel weinig. Oh, dat is erg lief van hun juffrouw Blitz. Er gaat dus nog 25 gulden van het bedrag af. U hoeft dus nog maar 175 gulden te betalen. Nou, vindt u dat nog een buitenkantje? 175 gulden voor vijf mondjes en een bord? Ja, wat het was een echt Belgisch blauw bord. Jazeker, en de schade die ik had, omdat die Amerikaan is weggelopen. Een pop van 200 gulden had hij gekocht en daar is hij mee verdwenen in de verwarring... ...die ontstond door dat ongeluk. Kunt u dat bewijzen? Jazeker, ik had een getuige, mijn buurvrouw. Maar als u niet gelooft, ik wil er alsnog graag een politiezaak van maken hoor. Ik bel voor de politie op. Ja, maar opa is een arme oude man, die heeft dat geld niet begrijp ik toch ook wel. En ik zal er toch niet over piekeren om die goede man het hele bedrag van 400 geld te laten betalen. Nee, daar ben ik toch veel te goedhartig voor. Zo ben ik helemaal niet wel. Nee, en ik begrijp dat die man het niet hebt. En daarom is het juist zo fijn dat u er een beetje helpt, hè? U brengt dus morgen die 175 gulden mee, en dan praat jij nergens weer Ja, maar, maar, een u nou even, juffrouw ja, Blitsch. Tot morgenmiddag om 12 uur, met een goud, he, Ja, dan maar... komt een klant. <coughs> uh, Wat kan I do voor you sir? Een mil of een doldag, zuster? Of een beautiful spoon? Hé. Eh? Wat zei ze? Nou. Die molentjes, dame. Oh, het komt best in Ordova, maakt u zich maar niet bezorgd. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, wat zei ze? Uh, ze zei, uh, Ze zei dat ze er in elk geval geen werk meer van zou maken. Oh. Ze gaat niet naar de... de politie. Nee, ze gaat niet naar de politie. Zichting. Hoef ik ook niks te betalen. Nee, hoeft ook niks te betalen. <laughs> ik ga morgen oppassen. In het winkeltje. Van half twaalf tot drie uur. Waarom? Op haar winkeltje pas. Molenjes verkopen. Ja, ja zij gaat uit eten met B.B. in een duur restaurant. B.B.? Met de juffrouw? Ze is geloof ik verliefd. Op zijn haar. Nou, ik vindt het zo goed bij elkaar passen. Hé, hey, twee secreten. Oh. Zeg, eh, als je morgen in het winkeltje staat... Dan breng ik een keerteltje koffie. Oh, wat fijn, opa. Hé. Hey. Zelf gezet. Denk er een goed. Hey, Hé, opa. Voor u weggaat, wil u een lekker stuk appeltaart? Schitterend. Schitterend, meid. Maar eh... Nee, dan ik geen aardappels. He. Volgende keer, beter. Nou goed. Adieu. Dag, opa. Dag, opa. Opa. Ja. Dag. U. Dag, je. Waar? Hoeven we niks meer te vertalen? Ja, uh, 175 gulden, vraagt ze nou. Ik wou niet zeggen waar opa bij was. En anders? Anders maakt ze er werk van. En dan krijgt opa al dat gezeur en, en, en dat gedonder... met die brommers zonder verzekering. En? Ja? Niet in orde? 175, vraagt ze nou. Maar die hebben we niet. Nee, we hebben maar 75. Zoals ik had beloofd paste ik de volgende dag tussen de middag op de souvenirwinkel. Ik stond nog geen half uur tussen de dols en de mills of de anderen kwamen al vragen hoe het was afgelopen met juffrouw Blit. Nou, ze zei, hebt u het geld? En toen, toen zeg ik, als u straks terugkomt... En als ze terugkomt, wat doet u dan? dan? Dan zeg ik, nou, ik heb maar 75 gulden. Daar neemt ze geen genoegen mee. Nee, zeg... Als er nou maar eens een, een, een dure Amerikaan kwam, hè? Nou, wat wou u dan doen? Nou, zo'n goedkoopmolen moletje verkopen voor honderd Nou, Nou, zeg, in de eerste plaats is dat niet fatsoenlijk. En dat doen we dus niet. En In de tweede plaats zijn die Amerikanen ook oh, niet helemaal gek, hoor. Is er nog geen klant geweest? Nee, geen hond. Ik ben blij dat jullie er zijn. <lacht> Opa! Met de koffie. Ah, dat heb je wel nodig! Sir, wie zegt? Kijk, die daar nou een servetje staan. Kijk, daar nou helemaal zijt je boezes. <laughs> Hahaha. Oh, sir, nou, sir. Ik heb de uh, commies erin. En de lepeltjes. En de suiker en je in de melk. heb ik in gebraag. de koffie gedaan, Sorry. Of het asje. Dat heb ik zelf gezet. Nou, zo, zo. Heb je wel eh. Gaat? Nee, nog helemaal niet. niemand hoor. Oh, nee. man. oh nee. o, dankjewel hè. Oh, alles zit erin, geloof ik. Ja, he? Ja, oh, zij heeft het over. Zeg, ze kan toch niet opeens je. Wie in? Nee, ze is uit eten met BB. Oh ja. <lacht> Heerlijke koffie, ja. Nou, tegen dat. Tegen dat tafeltje ben ik aangereden. Tegen hier dat rottafeltje. Zeg, ik kwam zo binnen. Ik kwam opeens... Ik kwam zo binnen en ik reed hier met mijn wagen tegenaan. En uh, ja, ik zwink zo hier aan. Uh. Ah, opa, vergeet het maar hoor, vergeet het nou maar. <tie> Intussen had juffrouw Blits het met meneer Boerdevol in de zilveren kroon dik laten zien. Mm. Nog een glaasje moezel? Nou, zou ik het durven? Ik drink nooit iets en zeker geen wijn Kom. Half glaasje dan? Nou, fruit, half glaasje dan. Dank u, dank u, dank u. Mm. Wat was het er net nog weer gegeven? O ja. O oh ja, o oh ja. Die Amerikaan, hè. Nou, die Amerikaan, die stond maar met die camera te wijen, hè. En ik zeg nog tegen hem, ik zeg, Sir, look nou out what you were doing, sir. En ineens sliep hij me daar met die camera zo zeven molens van de plank. Je -je -je. Klompen heeft u straks gezegd. Ja, klompen. Ja, neemt u mij niet kwalijk. Ja, klompen. Nee, nee, nee, nee, modus. Dat was met die oude man op die brommel. Ja, ja. Die kwam zomaar niet zo groep, zo zo'n winkel binnenrijden. Ja. Wat is er? Wat kijkt u? Zit mijn haar niet goed? Natuurlijk. Het zit juist geweldig. Oh, meneer Bordeval, ik, ik, ik ben altijd al zo gek geweest op haar, hè. <laughs> en ik, ik, ik, oh, nou ja, ik, ik, een man met een kaal hoofd. Nou, die, die, die, die kan ik gewoon niet zien. Nee, ik ook niet. Hmm. Hmm. Oh, look lady, wat een beautiful doll. En ik kan sleep ook en zo, so, hè. Look, only twenty-five guilders. This is a spoon, three guilders. A mill, madam, five guilders. She want my kettle, sir? He says he's got some little handle for my coffee kettle How much? Dat is niet te koop. Yes, het is wel te koop. En het is very, very duur. Uh, beautiful. Very, uh, Expensive. Yes. Oh, yes. that is so antique. yes. Well, how much? 100 hundred Ik zeg je dat je met dat ding al van mijn spullen aflijft. Stop, laat maar even. Very, very, uh, beautiful. Eh, uh, uh, uh, uh, Hollands. Very Hollands. Uh, Very old Dutch. Yes. Well. 75? 75 wil ze geven. 75. Oh, no. Oh, no. 100 guilders. Mister Mijn mandje. Plus de basket. Yes. Oh, together with the basket. Yes. Hij zegt dat ze met de handen van mijn mandje aanvoelt? heeft. Oh, mijn landje, maar wacht nou even. Dat so, is voor mij. Oké, okay. you do it. Oké, oké. Oké, dat En wacht eens even. En o, krijgt van ons een nieuw plantje. En een nieuw keteltje. Yes. thank you. En de bunny, please. Oh, yes. Zo, <laughs> Dankjewel. Yes, Good Bye. Bye. Dan ga je gewoon door mee bij mij. En een kerk op je. Dan ga je gewoon door mee bij mij. Kijk, ja. Mama, nou moet jullie gauw wegwezen, want ik kan ieder ogenblik binnenkomen. Vlug. Nou, ik zie daar nou met jullie. O, wens u dat je, vrouw Blitz? Was het gezellig? Oh, het wow, was zo gezellig. O, het was zo romantisch. O. O, wat fijn. Dat is wel fijn. pijn. zo erg. Meneer is zo'n aardige man. Dank u wel, zus. Zo'n aardige man. Hé, hey, oh, dus. We hebben ja. afgesproken dat we morgen naar de bioscoop gaan samen. Alweer, eh, smiddag? Nee, nee, kom nou. Maak er geen potje van, nee, gewoon. Savonds is ze zo'n goede man. Mijn worden van zo in en in goed, vindt u dat nou? Ja, ja zo... dat zeggen wij ook altijd, dagelijks. Ga nu even zitten, laat u met mij wat draaien. Hè? Ja, dat is een land. Het was echt zo verschrikkelijk land. Oh. Zeg, en dat haar, haar. Oh, dat, wat heeft die man mooi haar? Ja, dat zeggen wij ook dagelijks. Ja, nee, het was een unieke lunch hoor. Uniek! was zonder lucht. Is, Ze is, is, is maar zeker geen klant, hè? Uh, nee, uh, dat Oei. wil zeggen, er is alleen een Amerikaanse geweest, maar die heeft niks... Uh... Oh. ...van dit alles gekocht. Oh nou ja, u, u heeft mij een grote dienst bewezen. Hoor. Ik, oh. ik ben u erg dankbaar. Het is een heel grote dienst. U oh, nou, dienst. ik wil dat met plezier uh, nog eens doen, hoor. Ja, nou, en uh, voor nou en nog eens, hè. Nou, dan ga ik nou maar, hè. <laughs> ja, maar, ja zussen, zuster, dat gaat normaal. Maar eerst even nog dat uh, geld verrekenen, hè. Oh ja, ja, dat is waar. <middels> Zeggen ze, moet u even kijken, even nadenken hoor. Even nadenken hoe het er Kijk, zo, zo. Die ouwe, die komt, die komt op zijn blommen, komt hij zo hier gewoon zomaar de zaak binnenrijden. Nou, dat was echt geen hoor. Ik heb gelachen. Ik heb gelachen. Oh, ja. <middels> ja. ja, Die rijdt me met die brommer zo... zo, zo, zo tegen, tegen mij te zien. Ah, ja. met al die rot molentjes, he, he, dat is niet mieterij. Vijf molentjes. Ja, ja, goed, vijf molletjes. vijf molletjes van, van 7,5 groepers. En een bord was een groot bord, van, van 8, nee, van 12,50 ja, bord. Ja, bedoel je, nog? schrijft u alles nou, hoor, u hoeft niet, oh, hoor, het okay, yes. is echt niet nodig, <laughs> Zo, <laughs> alstublieft. Hier is de 50 gulden. Ja. Wilt u hier even tekenen deze vakantie? Ja. Oh, oh dat is ik. doel hoor. Ik denk best joen, uit, een handtekening. Ja. Even zetten. Zo, ja. <laughs> even bedenken hoor. Oh, het was vreselijk warm daar, maar het was ook romantisch. Oh, het oh, was. Romantisch. <laughs> ja. ja. Zuster van Poelen, maar gaat even die uh, meneer Boordevol is hij nooit getrouwd geweest. Kijk, dat durfde hem niet te vragen. Nee, meneer Boordevol is nooit getrouwd geweest. Maar ik denk dat hij dat best zou willen. Ja. Trouw. Hoe denk je ja. dat? Ja. ja, dat zou die man ook echt moeten doen hoor. Met zijn ja. haar. Knappe man, hè? Ja. Yeah. Ja, is het echt wel. Yeah. Ja, nou, zeer bedankt. Ik heb gelachen. Ik ben blij dat alles zo uh, bijzonder prettig geregeld is. Yeah. En ik kom graag nog zo passen, hè. En ik hoop dat uh, iets gaat u nee. nog weer nee, even zitten. Nee, Dat is dus Wat een Jongens, hier hebben jullie uh, het geld, hoor. Wacht eens even, hè. Dat is voor Gerrit. En dat is voor Jet. Dat is zo eh, in de park. ja, en zoveel. In de spaarpot. En dat is. Uh, voor ingenieur, hè. En dit is voor uh, Bertus, hè. En dat is de rest voor opa. Ja. Om een nieuw keteltje en een nieuw mandje te bouwen. Ja. <laughs> Hoe komt het nou dat Therese de Creder was met zo weinig geld? <laughs> Ik geloof dat ze een glaasje te veel op hadden. Oh, <laughs> <Jean -Poepel. laughs> Hoe gunstig heb je baby. Ik zeg nog wat. Nou krijgen we van Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Met, je is je moet er wel een nieuwe pluim voor wagen. Kijk eens even vanavond. Oh, wat is oh, dan? Afgewaaid. Afgewaaid? En ik oh. heb hem nog zo gezegd, hoe kan dat? Moet hij toch ergens wezen? Hij hey, moest tussen het verkeer. Ik kon hem nergens bevinden, vinden. Oh. Nergens te vinden. Dat als mijn apetat. Oh, apetat. En morgen moet ik dat van aan de bioscoop. Oh, ik zal eens zien of ik een andere in heb. Die zo vast zat. Wat zat hij zo vast? zat hij op zo goed met dat roken van die wind en de mannen? moet ik dan de je? Nou ja, dat geeft toch niks, man, daar is het donker. Maar Niet ervoor en daarna, idioot. Ik heb nog wat meegebracht gezien. Oh, kind, dat is toch niks? Dat toch oh, oh, wat erg. Oh. Dat ziet ze toch, dat ja, is een heel ander is. Er? Nee, dat kan niet. Ja, maar, maar deze is toch ook zwart? Nee, dat kan niet, ik moet onmiddellijk een nieuw hebben. Ga nou vast. Je niet. Alsjeblieft, lang. het mag niet. Horen oh, ook dat er iets is. Ik heb het verdraag vlecht weg voor het erboot. Te lang. Laten we even binnenkomen, hè, zuster Clifio. Ja, heel eventjes ja. maar hoor. Ik denk het is zes uur. Ik ga niet even langs. Hé, wat is dat nou, meneer Boordevol? Wat u ziet. Meneer Boordevol heeft kou gevat. Oh, voorhoofd zal het ontzettend Ja, het is plotseling ja. opgekomen. Warm is het enige. Ja, kou gevat in de buitenlucht, natuurlijk, hè? We staan nog sneeuw. Nog gaat het zeker niet door, hè? Morgen van de biescoot. Ah, ja, we hebben we weer een nieuw. Wilt uh, hmm. u misschien een anders. lekker stukje appeltaartje? Vroeg, nou, het bleek lieve. Ja, ik heb vanmiddag al zoveel gelunst. Met een heerlijke pest melden. Dat, dat is ook. Nou, nou ja, dat ziet er inderdaad verrukkelijk, hè? Dank u zeer, Ja, kijk, ik. Uh, pardon. Ik wil eigenlijk uh, nog even terugkomen op die schade. Hm? Ik was eigenlijk vanmiddag een tikkeltje wijzig. hè? Ja, dat is nou helemaal over, hoor. En in ieder geval kom ik tot de ontdekking dat u mijn 125 honderd te weinig hebt gegeven. Pff, nou, dat is ook fraai. Ook past u al dat uw sjaal niet afzakt, meneer Bordeval. Kijkt u eens even, hier... Uh... ...heb ik een kwitantie door u getekend. Wat? O, werkelijk, dat is mijn handtekening. Heb ik deze wel verdraaid? Opa. Okay. Opa. Okay. Oh, oh, daar is opa is... ook nog. Mag... O, nou maar, uh, die zal ik dan eens even flink de mantel uitvegen. Kom naar nou, je probleem, oh, alsjeblieft. Oh, nee, nee, nee, nee, zuster niet. Zeg, luister je eens even. O, oh, we best. Ik heb het gevonden. Ik denk dat het hier moet wezen. Hm? Hé, nee. wat zou dat nou kunnen zijn? Oh, ik geloof dat het beter is om even te gaan liggen. Nee? Hé? Oh. Wel? Oh, wat vreselijk! Mm. En die oude kerel is vroeger inbreker geweest. Ach, wat gaat dat er nou mee te maken? Vergeet uw molletje niet, meneer Boordeval. Klap oh. oh. er maar mee. oh, oh. Gaat oh. u even zitten, juffrouw ja. Lid. En eet uw appeltaart oh, verder. Ja. Even nog gezellig, hè? Wie oh, had dat nou kunnen denken? Een pruik. En ik die al door me wat heb u toch een prachtig mooi haar? Ja, en u was met de in het kompot, want u zei ook al mijn buurman, heb zo mooi haar. Ja, dus u ziet het zo. Ja, maar wij mochten hem niet verraden. Bijt u op iets hards, een pit of zo, een appelpist? het Don't